Drie maanden geleden kregen politieke partijen en scholen in Canada... per post lichaamsdelen opgestuurd. Het slachtoffer toen was een Chinese student. De vermoedelijke dader werd in juni opgepakt. Volgens de politie in Canada heeft die zaak niets te maken... met de afgehakte lichaamsdelen die nu zijn gevonden. Heineken heeft zijn bod op het populaire Aziatische Tigerbier verhoogd. De bierbrouwer biedt 53 Singaporese dollar per aandeel... Eerder leek de overname rond, maar vorige week meldde zich een andere overnamekandidaat. Het Thaise bedrijf Kindest Place Group biedt een paar dollar per aandeel meer dan Heineken. Het is nu onduidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt van het bedrijf. Op popfestival Lowlands worden handtekeningen ingezameld voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot.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 De 24-jarige middenvelder heeft voor vier jaar getekend. Aizat die legde een nieuw aanbod van Ajax en Vitesse naast zich neer. Het weer vrij helder en zo'n 17 graden. Overdag volop zon, het wordt 30 tot 33 graden. Ook zondag veel zon en tropisch warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. Een project van Omroep Max... waarin we twintig mensen het woord geven... een uur lang om te vertellen over het leven. En uh, ook vannacht zijn er weer vijf mensen naar Hilversum... Uh, die komen naar Hilversum om te vertellen. Een soort radiobiografie in een uur. En de eerste gast van deze nacht is Lisette. Lisette Schuitenmaker wordt geboren op 22 september 1954 in Oog in Al bij Utrecht. Haar leven wordt gekenmerkt door depressie. Lange periodes zit ze in de put en ziet ze enkel de donkere kant van het bestaan. Uiteindelijk weet ze haar leven weer een positieve draai te geven en uit de dal te klimmen. Nu wil Lisette haar ervaringen delen en zo anderen helpen om dit soort problemen te overwinnen. Astrid de Jong praat een uur lang met Lisette Schuitenmaker. Nou spraken we elkaar net even, Lisette, en toen zei je... ik vind mijn leven eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat heb ik eigenlijk nou, nog nooit ik... iemand horen zeggen. Nee, nou, ik vind mezelf niet belangrijk. Hm. Ik vind mezelf niet belangrijk. Ik heb wel iets meegemaakt. En als ik dat dan zo hoor, zo'n aankondiging, denk ik... oh, help, dat is toch wel heel wat. <laughs> dat en... had niet gehoeven. <laughs> nou, ik hoop wel dat ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Maar ja, vind ik mijn leven belangrijk. Nou, ik, ik ben zelf niet belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Nou, ja. laten we even, laten we even uh, want, want dat in, in zo'n intro zit dan inderdaad meteen... het is ook raar om eventjes zo in een paar zinnen te horen... nou, oh, dit is Lisette, zij was depressief. Maar zij dat is een natuurlijk... een heel zwaar leven gehad. Ja, dat is natuurlijk niet alles wat Lisette is. Laten we beginnen bij uh, heel vroeg. Wat, uit wat voor gezin kwam je? Um, uit een gezin... Um, ja, mijn ouders hadden natuurlijk allebei de oorlog meegemaakt. Ik ben geboren in 1954, dus zij uh, hadden de leeftijd dat ze dat gingen meemaken. En daar waren ze uitgekomen met het idee: wat gebeurd is, mag nooit meer gebeuren. Dus wij moeten zorgen dat, dat, er, dat iedereen een opleiding kan krijgen, dat, dat Nederland welvarend wordt. Ze waren echt mensen van de wederopbouw, zeg maar. Dus uh, aanpakkers. En wat merkte je daarvan als kind? Uh, veel doen en, en veel ondernemen. En een soort van positieve drive ook wel... naar dat het leven eigenlijk alleen maar beter kon worden. Oké. Okay. En moest jij ook veel doen en, uh, ja. en, en, en leren en naar school? Ja. En werd je, je gepoest? Mm, er was eigenlijk meer een soort aanname... Dat, je het, dat ik het goed zou doen. Of dat wij het allemaal goed zouden doen. En... en wel ook, ja, je moest wel presteren. Wat, wat je kan doen, moet je doen. Zo'n soort houding. Als je He, iets kunt doen, dan moet je het doen. Hebben jullie het ook vier kinderen? Vier kinderen. Ja. Hebben jullie het ook allemaal goed gedaan? Uh, ja, het is. Uh, hoe noem je dat? Ik, ja, ik denk het wel. Dat iedereen zijn mogelijkheden wel benut. Wat zijn jullie allemaal geworden? Alle vier. Uh, we zijn allemaal ondernemer geworden. Oh. Op, op verschillende terreinen, ja, ja. Dus we zijn allemaal eigen bedrijven begonnen. Ja. Of, of hebben in bedrijven van anderen zo geparticipeerd... dat het uiteindelijk uh, van ons werd. En wat, uh, even ja. kijk, want uh, drie broers en zussen? Uh, ja, in mijn jeugd. Ik ben de oudste. Ja. En dan twee jaar later het broertje en dan een zusje... en dan een tijdje niks en dan mijn jongste broer. Dus, dus die was acht. Ik ging op mijn achttiende uit huis. Toen was hij acht. Dus in mijn jeugd was het eigenlijk... Uh, mijn broer, mijn zusje en ik. Ja, oké. Okay, nou. En heb je daar nog steeds contact mee? Is ja. dat nog allemaal uh... ja. goed? Toen uh, naar school en ja. dan na de school een weg gaan kiezen. Mm, ja. Dat klinkt een beetje alsof het uh, vanzelf ging of niet. Wat ben je gaan doen na school? Na school ik wou eigenlijk altijd tolk worden. Dat had ik al heel vroeg bedacht. Dus ik, ik hoefde ook op de middelbare school nooit ergens over na te denken. Want ik zou namelijk tolk worden. Dus ik ben naar de tolkenschool gegaan. En in België. Maar welke taal dan? Uh, Nederlands, Engels en Spaans. Oh, toen maar meteen. Nee. Ja, ja, dat was de bedoeling. Zo ging ja. het daar. Ja. Ja. En, uh, maar ten eerste kreeg ik daar te maken met het feit... dat uh, de Belgen heel erg uh, gezagsgetrouw waren... Op de eerste dag kwam er een leraar binnen en we hoorden allemaal zoef. En toen stonden al die Belgen op. En dan zag je van die kleine eilandjes, daar zaten Nederlanders. En... Oh ja. Nou ja, ik merkte al, dat was eigenlijk mijn omgeving niet. Ik was daar toch uh, te Nederlands voor. En ook dacht ik, ja, die talen, dat is het, ze hebben nog geen machientje uitgevonden. Um, nee, dat is het niet. En dus dat was wel moeilijk om toen te bedenken wat ik wilde doen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga terug naar de basis van alles van de talen die ik leer, waar ik goed in ben, die ik leuk vind. En ook van onze beschaving. En toen ben ik oude talen gaan studeren, Latijn en Grieks. En ergens daar moet die depressie uh, om de hoek zijn gekomen? Nee hoor, veel eerder al. Toen oh. ik 15 was. Het is wel jong om depressief te worden of niet? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik was een jaar. Ja, ik was 15. En uh, in die tijd, dus dat was 1969, kenden we dat woord niet. Hmm. Maar wat gebeurde er? Wat, wat, wat... Ja, ik was intens verdrietig. Oh ja. Ik wou alleen maar huilen. Ik zag totaal de zin van het leven niet. Ik ging allemaal... Eh, het was in die tijd ook wel een beetje. 68 was natuurlijk die studentenrevol. Dus alles veranderde. En er was een soort... Dus met vrienden was het een heel normaal gesprek... van dat wij later allemaal geen kinderen wilden... want die kon je toch niet op deze wereld zetten. Maar ik ging ook tegen mijn ouders zeggen... dat echt het leven toch helemaal geen zin had, dat ik er niet om had gevraagd om geboren te worden. En uh, ja, ik was echt heel... we noemden het zwaarmoedig. Ik had met een muziekles een keer geleerd over de componist Schumann... dat hij zo zwaarmoedig was. Dus ja. als ik weer zo'n bui had, dan zeiden we bij ons thuis... en mijn moeder, oh ben je weer Schumann... Maar het was eigenlijk een beetje een idee van, nou ja, god, het is misschien even iets met de puberteit te maken. Ja, en dat zal dat... straks wel overgaan. Hè? Ja. Je weet natuurlijk niet dat het zo lang gaat duren als het nee. de eerste keer loskomt. Ja. En maar men toen... wist ook echt niet wat het was. En ik kende ook niemand anders die het had zo. En ik weet niet of mijn ouders mensen kenden. Nu wordt er niet veel over depressie gesproken. Ik heb ook op Twitter gezet, ik spring vanavond over mijn trots en schaamte heen. En toen werd er helemaal niet over gesproken. Heb je dat gevoel dat je nu over, over je schaamte heen moet om het te vertellen? Nou, er, er zit wel iets in van... Um, goh, uh, als, als mensen dit weten, kijken ze dan anders naar je. Ja. En geen schaamte van dat ik me schaam voor gedrag of zo, maar... Um, een deel van waarom denk ik de depressie bij mij zo lang geduurd heeft, is dat ik net deed alsof het er niet was. Ik, ik, deed, ik hield, zeg maar. Ik, ik, ik heb mezelf aangeleerd om vrolijk mee te doen met iedereen. En in mijn eigen tijd eigenlijk echt uh, ja, in bed te blijven liggen en niks te doen en, uh, en, en het verdriet helemaal te voelen. En. en um, niet omdat ik me schaamde, maar ook wel omdat ik ja een soort trots had. van Het moest eigenlijk goed gaan met mij. En ik dacht ook, dat geeft een soort houvast. Daar kan ik me een beetje aan vasthouden als ik gewoon kan blijven doen. Is dat ook de reden dat je wel gewoon naar school ging en gewoon studeerde? Ja, ja. En, uh... en dat kon ook. Hè. Er zijn natuurlijk ook wel mensen, uh, denk ik, die, die echt uitgeschakeld zijn. Maar ik heb me altijd aan die buitenwereld vastgeklampt... En gedacht, als dat allemaal maar door blijft gaan... dan kan ik ook wel doorgaan. Uh, en aan de ene kant is dat heel fijn geweest... want ik heb inderdaad alles kunnen doen. en uh, Ook natuurlijk, de depressie was er niet altijd. Hè? Het was zeg maar twee van de drie winters. Drie, vier, vijf, zes maanden... Het was ook echt een, winter, uh, een meestal, winterdepressie. Ja, een winterdepressie. En dat klinkt dan weer heel vriendelijk. Het kwam <laughs> meestal zo in oktober los. Dan duurde het zo tot december voordat ik aan mezelf toegaf... bekende dat het weer zo ver was. En dan duurde het nog wel... De langste keer was, weet ik, dat het na Koningin het pas over was... En gaat het, Ging het dan vanzelf? Of ging je dan naar een dokter? Of ging je dan uh, medicijnen slikken? Of ging je dan, uh... Ja, als ik, als ik kijk, dan denk ik... Kijk, die eerste jaren was het natuurlijk zoiets wat mij overkwam. En, en wat ik helemaal niet van wist. En, en ik dacht, nee, dat gaat misschien wel over. Um... Je denkt nog, het is mijn karakter... Ja, ik ben, een beetje, ik ben natuurlijk een heel serieus iemand, dus ik ja. ben een beetje zwaarmoedig. En uh, weet je, mijn, mijn ouders dachten ook: god, als ze nou eenmaal studeert, dan leert ze nieuwe mensen kennen. Misschien is het de omgeving. En als ze het dan leuk heeft, gaat het wel over. Of als ze een leuke man tegenkomt, gewoon, maar van dat soort dingen. En, uh, maar het ging niet over. En in, in ik ben pas, uh, pas aan het eind van mijn studie, pas zeg maar na tien jaar, ben ik een keer naar een psycholoog gegaan. Ehm. Um, en daar heb ik wel een beetje leren praten over mijn gevoel, maar dat sloot eigenlijk niet echt aan. En toen pas, toen ik uh, freelancer werd, zeg maar, halverwege de jaren tachtig, ben ik weer ben ik naar Drieha gegaan, kreeg ik een intakegesprek en daar was dat iemand die is zo fantastisch, die man van wie ik de naam niet weet. Je komt, ik bedoel, er zijn mensen in je leven die zo'n invloed hebben. Um, dus aan het eind van het gesprek zei ik... nou, ik weet niet of het wel erg genoeg is. En die man die keek mij aan en die zei... ik zie hier een hele capabele vrouw... die een stralend leven zou kunnen leiden... en die daar niet toe in staat is. Natuurlijk moeten we iets doen. En ik dacht echt... ja, het is echt iets. Weet je? Ja. Het, is niet, het is geen aanstellerij... of, of buit je tanden op elkaar, kom op. Uh, wel, ik zit niet iets te verzinnen. Het is, het is echt een soort... Ja, iets waar ik zelf geen veld op heb wat me gebeurt. Maar hoe was het dan in de zomers, als het goed ging? Dacht je dan van, oh, nu gaat het goed. En, en had je dan ook een leuker leven? Ja, tuurlijk. Als het over is, is het over. Hè? Het, is, het is echt... Um, je komt in een soort... Uh, uh, in een soort ik kwam dan in een soort gebied van mezelf terecht. Uh, ik vergelijk het een beetje alsof... Je woont in een huis, dat heeft allemaal kamers, en dan ineens kom je uh, in een kamer terecht waar er iets met de ramen gebeurd is, zodat je alleen alles eigenlijk in grijs tinten naar buiten kijkt. En je, je ziet ook alleen maar. Je hebt alleen maar het enige uitzicht wat je hebt, is op de ellende van de wereld. Je ziet de oorlogen, je ziet de pijn, je ziet de destructie, je ziet. Uh, je ziet alles wat ellendig is. Dat is eigenlijk je enige uitzicht. En je, kunt, je hebt geen contact meer met de rest van het huis. Dus je, je, je weet eigenlijk nog in de verte dat er dingen zijn... die je ooit leuk vond, maar je kunt mm. je dat niet meer voorstellen. En je hebt ook geen... Uh, ja, je capaciteit tot vrolijk zijn en genieten... en echt in contact zijn met anderen is gewoon weg. Maar als, als je uit die kamer bent, ontsnapt, zeg maar, dan zit je weer in die rest van het huis en dan is alles gewoon weer beschikbaar. Maar hoe, hoe was dat dan met mensen die jou in de zomer. Want als je gaat studeren en nou ja, je woont in. Uh, dan, dan leer je mensen kennen. En ja. de mensen die je in de zomer leert kennen, die denken dan ook in de winter: van hé, hey, Lisette, wat is er? Wat, uh... Ja, maar ik liet het niet merken. Nee, dat zei je. Als je dan daar was, dan, ja. uh, dan uh, zet je een soort masker op. Ja. En dan, uh, maar ja, je merkt toch dat iemand dan afweziger is. Of uh, ja. minder ja, te boren is voor, er voor wel. dingen. Ja. Er is nooit iemand die, geweest, uh, die zei, die, uh, van, wat, wat is er toch met je? Nou, de, de, je? zeg maar in zo'n studentenhuis hebben we daar ja. ook wel over gesproken. Maar we waren... Kijk, de maatschappij was absoluut nog niet zo gepsychologiseerd als hij nu is. Hè? Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Maar zo in de begin jaren zeventig wisten wij dat echt allemaal niet zoals nu. Nu zouden er onmiddellijk mensen bij zijn en dat weten. En... Maar dat was toen gewoon niet zo. Nee. En ik was echt heel goed om het niet te laten merken. Echt, daar was ik heel goed in. Maar je gaat ook uh, je kunt het niet uitzetten neem ik aan. Dus als je op een gegeven moment in de studentenbanken zit dan dwalen misschien ook je gedachten af of dan vallen je ook de negatieve dingen. Hoe kan het dat je daar zo goed functioneerde? kwestie van wilskracht. Ja, omdat ik of... het allemaal van binnen had. Dus, dus zeg maar ik huilde als het ware de hele dag van binnen en van buiten maakte ik gewoon de grapjes. Nou ja. En daar kwam je mee weg. En daar kwam ik mij weg. En dat, dat is eigenlijk... Eigenlijk jammer. Ja. Ja, want nee. dat, dat houdt eigenlijk de depressie in stand. Want depressie is toch... Je hebt een afstand tot de wereld. En, en juist doordat ik die afstand zelf ook zo goed be bewaarde... Want de eerste keer dat ik erover sprak... wilden mijn vrienden ook... Ja, Lizette, iedereen heeft wel zijn rotwee. Ik zei, nee, dat is het echt niet. Het is echt, ik heb dit al heel lang en het is echt een depressie. Het is niet zomaar, ja, je voelt je even rot. Of, ja. uh, maar het was een depressie uh, waarbij je niet dacht, ik wil dood. Nou, ook wel. Ook zo, het was... De, ja, dat, uh, dat ja. Valt er zijn wel al tijden geweest dat ik echt uh, uh, mezelf op de been hield... door te denken aan hoe ik er een eind aan ging maken. Dat, dat was de meest troostrijke gedachte die ik had... En waarom deed je het niet? Ja, waarom doe je het niet? Um, het is best een gedoe. He, ik, nou, ik, het is ik nog best altijd, lastig. Het ja. is best lastig, ja. inderdaad. Ook en, als je andere mensen niet met nare consequenties op wil uh, ook zadelen. Dat, ook ja. dat. Je ziet natuurlijk toch wel... He, ik ben nooit mensen die echt zelfmoord plegen... die gaan als het ware door de sluier heen... en dan, heb, dan hou je ook geen rekening meer met de anderen. Um, dus daar ben ik nooit doorheen gegaan. Maar, maar wel dat ik urenlang in een hoek van de kamer zat en dacht... Uh ik ga, ik ga stenen verzamelen en die ga ik dan met touwen bind ik die om mijn middel en aan mijn voeten. Maar dan kan ik namelijk zo bezig zijn met hoe moet je nou een, steen, een touw om een baksteen ja. doen en dan om je middel en, dat, dan, en dan ging ik op, de, dan dacht ik, ga ik op de fiets naar een soort dus naar een gracht en dan spring ik daarin. En nou ja, dan werd ik gewoon leidde ik mezelf af door die technicalities. Maar ja, dat was wel de manier. Ik dacht altijd aan verdrinken. Dat leek me nog de beste doen. Echt waar? Ja. Het lijkt me een hele nare manier om te sterven. Ja, dat weet ik, le leek mij wel. Je hebt ook zo'n film ergens van die Allen... en dan loopt zo'n vrouw in het, het water. En dan dacht ik, ja, dat is zo. Maar ja, je moet maar blijven lopen natuurlijk. Het, de, de wilskracht tot leven is ook sterk natuurlijk. Ja. ja. ja. En dan de, eh, zo rond je vijftiende? In ieder geval tot je vijfentwintigste... Dat is ook de periode, inderdaad... Waar, waarin die eerste mannen in je leven komen. Dus is, de, is die er niet nou, geweest in die tijd? Ja, die waren er wel. En, en die konden daar natuurlijk niet tegen. Um, want ja, ik, ik, ik toverde. Ik, ik veranderde voor hun ogen van iemand die enthousiast en leuk was. En overal voor in, in iemand die in een soort fakes natuurlijk. En, en dan... Ja, dat hield ik ook nog in het begin nog wel zo'n beetje verborgen. Ik ging heel vaak, uh, toen ik studeerde, dat het weekend naar mijn ouders. En dan zat ik daar gewoon de hele weekend te huilen. Uh, en maar die, die zeiden v... weer van: Oh, je hebt weer zo'n. Ja, dus, ja nou, God, is het weer zo ver? Ja. Maar je hebt het toch leuk? Ik zeg ja, ik heb het leuk, maar het doet er toch niks toe? Het is toch, het is toch allemaal waardeloos? Het, het leven is, heeft toch helemaal geen zin? Ja. Um, en die vriendjes, die, die, die merkten het natuurlijk wel... maar die wisten echt niet wat ze daarmee aan moesten. En, en ik, uh, ik was dan ook nog wel, denk ik zo... dat ik ze verjoeg en, en ook woede een beetje op hun uitleefde. Maar als ze dan echt wegreigden te, te gaan, dan dacht ik... oh, dan nou moet, nou moet ik gewoon even mijn vriendje weer... Uh, ja, het is het. Het was altijd na twee, drie jaar was het weer over. Het werd er niet gezelliger op. Nee. Nee, nee. nee het was voor die jongens niet te doen. Maar was het dan in die, in die zomers? Was het wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja. ja, en ook het was niet elke winter. Het was zeg maar twee nee. van de drie winters. En in die andere winters was het allemaal... Uh, dan ging het goed. Dan ging het goed. Ja. En dat die. Um, die periode is ook de periode waarvan de muziek je de rest van je leven het meest uh, bijblijft. Is dat bij jou ook zo? Of heb je daar, is dat een van de dingen waar je geen oog voor hebt gehad? Jawel, jawel. Ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik heel veel leef met muziek. Maar als ik um, met vakantie ga en ik neem uh, tien cd'tjes mee voor in de auto... dan is het wel allemaal uit... Rond die tijd. Zeg ja, maar. Of misschien nog wel eerder natuurlijk. Hè. Ja, oh. zoveel met die der tijd. En Leonard Cohen. Volgende week ga ik naar Leonard Cohen. Die doet het altijd nog natuurlijk. Ja, zo, ik eens even kijken. Want ik, volgens mij heb ik hem uh, uh, uh, nu nog niet klaarstaan. Zal ik die voor straks in ieder geval ja. even opzoeken, Leonard Cohen. Uh, en zal ik nu nog even uh, de Beatles... Ja, dat is mooi. My... De Beatles en and... Yesterday.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 vond ik wel een, een opmerkelijke keuze. Want I believe in yesterday... dat, dat wil toch zeggen dat je... Uh, gelooft in je verleden. Terwijl jij me toch iemand lijkt... die redelijk heeft afgerekend... met je verleden. Nou, ik vond het nummer zo mooi... omdat het zo mooi beschrijft van... Uh, yesterday, all my troubles seem so far away. Uh, weet je... ineens zit je in de depressie... Van en die gisteren zomers was het, het die nog witte. niet. Oh. Gisteren was het nog niet en nu ineens... Is er, is er iets verduisterd en zie ik het hele leven anders? Zie ik alleen maar de pijn, voel ik alleen maar de ellende... zie ik alleen maar de zinloosheid, zie ik alleen maar dat... Ja, en gisteren was het nog zo anders. Dus je, ja. je hunkert eigenlijk weer naar... Ja, hoe kan het nou dat dat ineens me weer overkomen is? Ja. Wat ik ook doe, ook toen ik therapie ging doen... ging ik dingen uitzoeken en dat heeft echt heel erg geholpen. En de depressies bleven gewoon komen. Bleven gewoon met de regelmaat van de klok komen. Maar als ze bleven komen en er heeft ook iets geholpen, wat hielp er dan? Um, ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik loste wel dingen op. Uh, zeg maar zoals we denk ik. Ja, iedereen wordt, komt een beetje gehavend uit zijn opvoeding, zeg maar. Uh, dus daarin loste ik dingen op. Um, en en dan, dan dacht ik ook, van nou ja, nu, nu heb ik zo groot iets met mijn moeder uitgewerkt. of met het, is, het zijn natuurlijk altijd je ouders en het is altijd je gezin. Zo is dat nu eenmaal. Uh, nu zal het wel voorbij zijn. Dus ik, ik ben wel altijd ook heel hoopvol geweest. En ik heb altijd geloofd, er moet een manier zijn dat ik dit niet hoef te hebben. Dat ik het niet meer te hebben. Ja, en dan kwam het toch. En dan is zoiets als yesterday. Van, oh god, kon het nog maar gisteren zijn. Want ik weet dat ik nu gewoon weer weken, maanden lang... eigenlijk niet weet hoe ik het ene been voor het ander moet zetten. En toch door moet gaan met functioneren. Maar hoe was het voor je ouders dat jij dan op een gegeven moment thuis kwam... en zei van, nou, het ligt in jullie, hoor. Of, ja, zo heb je het natuurlijk niet gezegd. Ja, ja, dat was natuurlijk vreselijk... Uh, ja, ja het, is, het is natuurlijk sowieso verschrikkelijk... om je kind zo ongelukkig te zien. En ook te weten dat, dat jij onbewust ergens, uh, zeg maar, de boosdoener bent. Ik, toen zag ik dat wel zo, nu zie ik dat helemaal niet meer zo. Het is gewoon, ja, ieder heeft zijn leven te leven... en er gebeuren dingen en je trekt daar als kind conclusies uit... En ja, daar zijn je ouders ook niet verantwoordelijk voor. Dat, dat loopt gewoon zo. Maar goed, zij vonden het naar. Ja, zij vonden het vreselijke. En ze hebben ja. echt gedaan wat ze konden om... om ja, dat ik dat niet meer hoefde te hebben. En, en wij zijn niet een heel erg praatgezin... Uh, dus er is nooit echt in de diepte over gesproken. En dat, dat deed ik ook zelf niet. Want dat vond ik ook allemaal te pijnlijk. En het is ook zo: je zoekt dingen uit met je ouders. Zo is het nu eenmaal. Dus je kunt eigenlijk met hun daar helemaal niet. Tenminste, ik kon daar niet met hun heel veel over praten. Wat was het dieptepunt? Maar, uh, nou, dat, uh, ik denk het dieptepunt was. Uh, en uh, ergens uh, aan het eind van mijn studie, uh, toen woonde ik in mijn eentje in Den Haag en ik moest mijn scriptie schrijven. Dat was toen nog een heel gedoe. Uh, en uh, toen heb ik echt wel eens dagen uh, gewoon in de hoek van de kamer gezeten. En ook hele, dat ik dacht: van nog één stap en ik word gek. Ik word gewoon gek. En misschien is dat ook wel een bevrijding. Misschien is dat wel een bevrijding. Dat ik gewoon, dan ga ik gewoon in een gekkenhuis zitten... en dan hoef ik al die gedachten en die pijn niet meer te hebben. Dan ga ik gewoon over die streep. En ook dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Nee, je kunt niet jezelf gek verklaren. Nee, nee maar, maar dat is denk ik wel zo... Ja, dat, dat was wel de allermoeilijkste tijd. Maar je kwam eruit. Dus er moet iets veranderd ja. zijn. Ja, je bedoelt, ik ben sowieso uit de depressie. Ja. ja. Ja. Dus wat gebeurde er? Nou, wat er gebeurde is dat ik um, uh, met vrienden met wie ik iets aan het ondernemen was, wisten we niet hoe we verder moesten en we dachten we gaan iets doen. We deden iets, het heette het transformatiespel. Dan speel je je eigen leven met, gewoon met dobbelstenen. Oh, ja. en, uh, en in twee worpen was ik op het depressiefakje. En de vrouw die dat begeleidde zei tegen mij... God, wat er gebeurt als je in depressie bent... betekent dat je je niet met de rest van de mens mag bemoeien. Je moet je eigenlijk uh, stilhouden, in jezelf keren. En al dat bewustzijn wat je hebt... het is een spel wat, wat voor bewustzijnsgroei is... dat moet je omkeren als teken dat je daar geen toegang toe hebt. En dat was ook met de therapie die ik gedaan had. De, de, echt de eerste keer dat ik iets hoorde, wat, it made sense... En dus dat spel ging door. En ik zat daar in dat vakje. En, en, en toen de volgende persoon... die deze zijn beurt. En ik zei niks. Ik was een beetje ja, geïsoleerd. En bij de volgende daarna begon ik zo hard te huilen. En die vrouw die kwam daarmee terug. En die zei, ja, uh, ik moet ik een hele ronde wachten. Maar je herkent ja. dit blijkbaar. <laughs> en ik zei, ja, ik heb dit echt. En mijn vrienden zeiden dus toen... Van, nou, Lisette, kom op. En jij, jij ja. toch niet. Nou, en toen zag ik dus ook... hoe hoe erg ik het had weggehouden. En door erover te praten... Um... Ja, het grijpt me gewoon aan. Omdat ik helemaal in die, gewoon in die ruimte waar we toen waren uh, kan zijn. En door erover te beginnen... En, en in hun ogen te zien hoe ze ervan schrokken... en door er echt voor uit te komen... Uh, dat is echt het begin geweest van de stijgende lijn. En dat ik ook heb geleerd om er zo, zo vroeg mogelijk iets over te zeggen. Want, dus ik heb het ook tegen, toen tegen andere vrienden gezegd... en die gingen dan in, in oktober mij opbellen en zeggen... hoe oh is jee. het, en, is ja. het, oh, ja. ja. ja. Omdat ik zelf ook... Uh, uh, uh, soms hadden andere mensen, toen ze het eenmaal wisten... en de tijd was ook natuurlijk voortgeschreden... want dit was al, uh, dit was al begin jaren negentig, zeg maar. nee, oud was in zeg 1994 maar werd ik 40. Ja. Dus dan had ik het al 25 jaar. Ja. En, en toen heb ik geleerd dat ik er zo snel mogelijk over moest gaan praten. Meteen zeggen als ik me niet helemaal oké okay voelde. Omdat de depressie dan niet, geen vat op je kan krijgen. Maar het is het niet ook zo dat als je dan een beetje down bent... dat je dan juist helemaal niet op zit te wachten? Dat mensen je nee. gaan proberen eruit te slepen? Dus dan moet je ook nog tegen jezelf... Ik heb heel erg geleerd ja. dat je moet alles doen wat je niet wilt. Ach, ja. In depressie ja, moet je helpt. doen wat je niet wilt. Je wilt het liefste in je eentje gewoon in bed liggen en nooit meer met iemand iets te maken hebben. Ja. Want de wereld is toch beter af zonder jou. Hè? Ook dat soort gedachten. En wat je moet doen is contact maken. En dat is het enige wat helpt, is wanneer je contact maakt met anderen. Contact maakt met wat er aan de hand is. Niet het ontkennen, maar, maar het, ja, het, het gevoel toelaten, het gevoel benoemen. Maar dat lijkt, dat lijkt me een hele rare periode. Ja, weet je, ik, ik denk dat ik er wel aan... Ik was er zo aan toe om... om mee, dus toen ik dat eenmaal... Ja, ook in die setting was het natuurlijk heel mooi. Want we deden het transformatiespel een paar dagen. Ja, waarom gaat iemand zo'n transformatiespel, ja. transformatiespel doen met vrienden? Dat, dat is ook een... Nou ja, ik zit ja. eigenlijk altijd in groepjes van <laughs> mensen... die uh, denken dat er een betere wereld mogelijk is. En toen zat ik ook in de, in de club van Schier... En wij hadden het beelden van hoe het zou kunnen gaan in de wereld... te beginnen bij Nederland, maar we kregen eigenlijk geen nieuwe beelden... en dat geld raakte op. En toen dachten we, hoe komen we er nou achter wat ons te doen staat? En toen zei iemand, laten we transformatiespel spelen. Dus dat hebben we toen gedaan. Maar je zegt, ik zit eigenlijk altijd in clubjes die de wereld... dat komt ook ergens vandaan. Komt dat nog bij je ouders vandaan? Of komt dat... Uh... Bij vandaan dat je zoekende bent. als je zelf een beetje in de knoop zit. Uh, een beetje in de knoop depressies hebt. Ja, nou het grappige is natuurlijk wel. Hè, als je dat aan mijn ouders linkt... dat zij ook zo mensen zijn. die na de oorlog echt. Uh, ja, dat ja, vertelde de je. Het, terwijl je maken. daar juist tegen af ging zetten. Ja. En uh, ja. Ik, heb, ik heb dat heel erg ook. En ik zie altijd beelden vormen. van uh, ja, een wereld waarin we in verbinding leven. En niet allemaal ons eigen afgescheiden leventje proberen voor elkaar te boksen. Maar eigenlijk veel meer leven in ja, wat heeft ieder te geven en wat heeft ieder nodig. En hoe kunnen we ook in uh, samenspraak en uh, met, met de natuur waar wij een onderdeel van zijn. Op dit hele piepkleine planeetje samenleven. Is dat niet ook een beetje deprimerend dat dat niet lukt? Uh, nee. Want er zijn nog steeds heel veel mensen met honger... en er worden nog steeds ja. regenwouden ongekapt. Ja. Uh... ja, nee, dat deprimeert me niet. Het, uh, um, en, en ik denk wel, dat is namelijk het bijzondere... Dat, dat vroeger zag ik dus alleen maar dat, alles wat niet gebeurde... en nu zie ik eigenlijk alles wat wel gebeurt. Want ik zie de beweging van mensen... Die bewuster in het leven staan, zie ik uh, alleen maar groeien. En dingen waar ik het tien jaar geleden over had, zijn nu helemaal gewoon geworden. Dus ik zie nu eigenlijk. Je ziet nu de positieve de andere kant. Ik heb nu ja. het andere uitzicht. Uh, ja. ja. Heb jij een heel hoog IQ? Ik heb geen idee. Heb je het nooit gemeten? Oh, moet je echt een keer doen. Waarom? Nou, omdat. Uh, <laughs> ja, nou ja. Uh, uh, een van de dingen waaraan je aan kinderen ziet dat ze een hoog IQ hebben... dus dat ze heel intelligent zijn... is dat ze zich al op jonge leeftijd zo zorgen gaan maken over de wereld. Dus uh, hele jonge kinderen die al aankomen zeggen... mam, die regenwouden, dat is niet goed. Soms is dat een teken van een hoog IQ. En dat ze zo begaan zijn met de wereld... maar ook daar te veel oog voor hebben en te veel over piekeren... Nadenken, Dat kan ook een teken zijn. Dus vandaar dat ik het vraag. Ja. Ik link dat heel erg aan depressies. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar nou, dat yes, dat my... bij al jouw therapieën nooit ter sprake is gekomen. Nee. Dat, uh, oh. nee. Nou, Daar ben ik wel benieuwd naar. Zou er eigenlijk even een IQ-test In nou, IQ dit, dit misschien Een IQ-test Dit is misschien niet het moment voor. Ja. Nee, ja. Dat zou uh, misschien nog kunnen zijn. Want hoe zit het? Uh, je hebt die studie gedaan. Ja. Klassieke talen. Uh, wat ben je daarmee gaan doen? Wat word je dan? Wat word je dan? Nou, Wij werden natuurlijk wel een beetje opgeleid om leraar te worden. Ja. En ik heb een paar jaar geleden een reunie gehad. En de meesten zijn dat ook geworden. Maar dat was nooit mijn beeld. Mijn beeld was altijd... Dat is in Engeland, zeg maar. Mensen studeren filosofie of Engels en gaan dan doen. Um, en wat ik ermee gedaan heb, is... Um, als je Latijn... De Grieks heb ik eigenlijk nooit helemaal begrepen. Dus <lacht> zo hoog IQ weet ik ook niet. Maar Latijn was echt mijn taal. En als je Latijn vertaalt, vertaal je uh, niet alleen de woorden... maar je moet ook een context vertalen. Want dat is natuurlijk toch een heel andere samenleving. En ik ben terechtgekomen tot mijn grote geluk... op de afdeling PR van de destijds ABN-bank. En daar maakte ik de personeelsbladen met een team... En mijn vrienden vonden dat een heel treurig baantje. Want ja, uh, het was een beetje alsof ik het, of ik het tennisblaadje professioneel ging doen of zo. En ik vond het geweldig. Want ik dacht, ik heb die rare studie gedaan, dan werk ik toch echt in een bedrijf. En bovendien uh, ja, dacht ik altijd, uh, en dat ging ik ook zeggen tegen die mannen daar, van uh, zo'n zo'n blaadje is niet een noodzakelijk kwaad. Het is eigenlijk het vakblad van de ABNR. Dit is de enige plek toen. Hè, want nu, met alle communicatie, kan je dat niet voorstellen. Maar het was de enige plek één keer per maand. dat iemand thuis bericht kreeg van het bedrijf waar hij werkte. Dus hoe meer je daarin ging communiceren. welke kant je als bedrijf opging. hoe meer mensen zich daarnaar konden richten. Nou, dat was ook een beetje de tijd. dat Waar komt dit opeens gewoon. allemaal vandaan? Want je studeerde Latijn. Ja. Dat heeft niks te maken met personeelsbladen voor een bank maken. Nou, het is ook het vertalen van. Uh, van de ene wereld in de andere. Oh, daarom zei je dat. Ja. Van die cultuurverschillen. Ja. Vertalen. Dus het ja. is het vertalen van. Ja. En, en je wordt door uh, Latijn en grieks studeren heel goed in je Nederlands. Want je moet natuurlijk altijd. Ja, ja, je moet de taal proeven. Ja, ja. En uh, oh, sorry, want jij ging die. die ik, ik merk ook helemaal aan je dat je begeesterd raakte. Dat, dat, dat, dat, ja. dat je daar heel erg op je plek was. Maar je had ondertussen nog die depressies. Ja. Dus dan, uh, dan ging gewoon dat masker weer op... en dan, ja. dan had je plezier in je werk. Ja. Maar thuis was het... Uh, ja, was het dan moeilijk. Dan, uh, ja, het. Ik had op den duur natuurlijk ook geen uh, partner meer. Want dan zeg maar, ja, was mij ook wel duidelijk dat... Um, ja, dat, dat, dat er het te het het moeilijk was. was. Ja. ja, en dat het allemaal toch, toch misging. En uh, dat ik ook echt te vervelend was tegen die jongens. <laughs> dat is echt zo erg. En uh, ja, dus het begon wel de, de tijd dat al mijn vrienden gingen trouwen... en kinderen krijgen, was voor mij oh, ja. de tijd dat ik alleen was. En, uh, maar wel, ja, ik vond het een hele leuke baan... waar ik ook enorm mee gegroeid en allerlei kansen heb gekregen... En, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, als je bij een bank werkt, moet je toch bankier zijn. Dus ik moet iets anders gaan doen. En Freelancer ben geworden, geworden, bedrijf ben ik begonnen. Nou ja, het was en wat voor bedrijf was dat dan? Een communicatiebureau. Of eigenlijk een schrijfbedrijf. En waar schreef je dan zo, zo onder andere? Nou, heel veel op het gebied van interne communicatie. Heel veel voor de ABN-bank, later de abn Bank. Um, maar ook uh, ja, in het blad van de Bijenkorf. Daar staan ook teksten in, die moeten ook geschreven worden. En wij schreven ook voor Schokbeton en ook voor de Shell en voor de Axo de AXO Nobel. Toen die fuseerden, hebben wij het krantje gemaakt... wat in zeven talen op de bureaus van iedereen lag... om te zeggen dat ze bij een nieuw bedrijf werkten. En toen kwam dat spel, dat transformatiespel? Ja. ja. En toen... Veranderde er toen iets voor je? Ja, er was eigenlijk. Als ik even, er was er daarvoor iets van. Ik had dat bedrijf en dat ging hem hartstikke goed. En dat was uh, echt uh, een, een ontdekkingsreis. Uh, uh, en op een dag uh, merkte ik eigenlijk dat mijn bewustzijn veranderde. Dat ik, ik had altijd geloofd in bedrijven, ook van huis uit, en dat die goed waren voor de wereld. En ineens dacht ik: oh, maar. Um, wie, wie financiert die bank eigenlijk altijd allemaal? En waarom moeten de mensen nu weer uh, paarse uh, kerstspullen kopen? Terwijl we vorig jaar nog zeiden dat ze echt allemaal blauw moesten zijn. En um, waar kiepert uh, de chemische industrie hun afval eigenlijk heen? En ineens opende mijn bewustzijn zich eigenlijk. En toen kon ik dat bedrijf ook niet meer echt voortzetten. Dus dat heb ik kunnen verkopen. En toen, dat was ook de tijd dat ik... Uh, voor het eerst ook in aanraking kwam met gelijkgestemden, met mensen die ook uh, ja, dachten er is een, een betere wereld is mogelijk. En die begon ik toen te ontmoeten. Dus dat hielp ook heel erg ja. in het idee van, uh, want ik had wel altijd gedacht, ja ik, ik ben gewoon gek, ik, ik, ik denk dat er een andere wereld mogelijk is, maar ik had nooit mensen getroffen tot die tijd die dat ook dachten. Of tenminste, niet op de manier waarop ik ja. dat zag. Misschien dat je toch ook altijd een beetje oogkleppen een beetje hebt gehad. Uit een, uit een soort angst van ja, maar in de winter word ik weer onvriendelijk, dus laat ik nou niet heel veel aansluiting met nieuwe mensen. Oh, ik had ontzettend veel vrienden. Het is meer dat de omgevingen waar ik me in bevond. Uh, en ook die ik op een gegeven moment koos. Hè. Ik, ik heb uh... Ik heb op een sorry kleuterschool gezeten. Nou, daar heb ik het gevoel dat ik eigenlijk in een soort heelheid was. En toen dachten mijn ouders, dat wordt niks met dat dromerige kind. En, en later is dat ook in een horoscoop, zeg maar, bevestigd... dat of mijn zesde is het breekpunt in mijn leven. Dus ik ben naar een andere school gegaan... waar gewoon machtspelletjes gespeeld werden, zoals kinderen dat doen. En daar heb ik eigenlijk mezelf opgegeven. Maar ik heb maar ik hoop ook wel altijd contact gehouden... Ja, met dat kind in mezelf die in een andere wereld leeft... En uh, en daar leef ik nu weer in. Ja, dan klopt het ook dat je en dat in die tijd... dat je die zakelijke wereld, dat je daar een beetje uitkwam... dat je ook met jezelf eindelijk een, uh, een breekpunt ja. vond. Ja. ja, en toen ben ik ook naar Finthorn gegaan bijvoorbeeld. Dat transformatiespel wat mij zo'n inzicht gebracht had. Dat ja. kwam uit Finthorns. Dus ik dacht, nou, daar ga ik Fintrans, heen. Vindhorn? Finthorn. dat is oh. een uh, plaatsje in Schotland... Oh. Waar een, een spirituele gemeenschap is die dit jaar 50 jaar bestaat. En een eco-village. En nou ja, daar kwam ik ook terecht in een wereld waarvan ik dacht: ja, dit is mijn wereld. Dit is echt, ik ben een soort gemankeerde hippie die in een uh, uh, chique familie is geboren. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, <lacht> ja nou, dat klinkt uh, heel logisch. <lacht> en die hippie heeft hij een beetje zijn plek gevonden? Ja, ja, ja, helemaal. Want wat ben je toen gaan doen? Uh, ik ben toen zeg maar, eerst nog weer uh, meer gaan schrijven. Ook, ook voor bedrijven die, die meer nadachten over hun plek in de wereld... en hun bijdrage daaraan. En uh, ik ben ook... Uh, ja, ik, ik ben nogal een bemoeial. Dus, dus als ik ergens kom, dan zie ik ook vaak van Goh, hey, waarom doe je dingen eigenlijk niet zo? Of <laughs> uh, zou, eh, die betere wereld, dat zit heel erg in mij ook. En niet alleen voor de wereld, maar ook voor dingen. Dus ik ben in allerlei school. besturen gekomen. Ja. Ik ben bij een netwerk gekomen van bedrijven die ook echt nadenken over hun plek in de wereld. En uh, um, ja, toen ben ik ook zelf een transformatiespel gaan geven, workshops gaan geven. Nou, eigenlijk op zo'n manier een soort fruitmandje... van allerlei verschillende dingen die ik doe en voor een deel nog steeds doe. En dus, dus eigenlijk was jij nu degene die mensen in dat depressievakje zette... Nou, bedoel je. Oh, in het, tijdens het transformatie-spel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Als het moet gebeuren, als je inzicht daar vandaan moet komen, dan uh, gun je, ik het iedereen. Maar heb je andere mensen? <laughs> is het gebeurd dat je andere mensen kon uitleggen van. oeh, er gebeurt nu iets met je, omdat je het herkent? Um, God, dat heb ik nooit zo bekeken. Het, uh, nou, denk er even ik even na. Altijd... Nu is een mooi moment om die Lennart Cohen even te draaien. Oké, okay, helemaal. <laughs> Zullen we mooi. dat doen? Ja. If it be your will That I speak no more And my voice be still As it was before I will speak no more I shall abide If it be your will, if it be your will, This broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your Een van de favoriete platen van Lisette Schuitenmaker, die mijn gast is in dit eerste uur van De Nacht van Uw Leven. Nou, Leonard Cohen, snap ik. Hebben we het ook over gehad. Maar waarom dit nummer? If it be your will. Ik vind het een prachtig nummer. Ik denk altijd, ik wil heel graag dat dit op mijn begrafenis gedraaid wordt... Maar het is ook heel fijn in de nacht van mijn leven. Dat <laughs> is beter. Ja, is beter. Yeah, if it be your will. Omdat um, ik eigenlijk uh, het gevoel heb dat, dat we geleefd worden. Dat wij een soort uh, rietjes zijn waar het leven op blaast. En dus hij zingt hier zo mooi van... Ik ben en niet, niet uh, mijn wil, maar uw wil geschieden. En um, ja, dat het eigenlijk aan ons is om te zorgen dat je rietje zo schoon mogelijk is. Zodat het leven daar zo helder en vol mogelijk doorheen kan blazen. Want uh, geloof je in God? Um, nou, het hangt er, ik geloof in het leven. En ik geloof in, in de creatie, de schepping die elk moment opnieuw geschapen wordt. En dat we daarin mee kunnen scheppen. Um, en ik geloof niet in een god die op een wolk zit... en als een soort Sinterklaas uh, bijhoudt wat je wel of niet doet. Maar denk je dan nu achteraf dat je iets verkeerd hebt gedaan... door die uh, depressies? Nee, maar ik denk wel dat ik... Um, zeg maar dat perspectief van... Uh, dat we misschien als mensen niet altijd zien wat de zin is van dingen... zeker niet als ze heel verdrietig zijn... Maar uh, dat het leven zo is, dat het leven zelf alles mee wil maken... en dat dat via ons gaat, dat dat me wel geholpen zou hebben. Dus God zou me wel gehoepen hebben, denk ik. Alleen niet op, een hele, uh, niet op een manier van schuld en boete. Nee. Maar daar geloof ik niet in. Nee. Okay. Uh, hoe gaat het nu? Heel goed. Het kan niet beter. Wat heeft die depressie jou gebracht... Want het speelt nog steeds een rol in je leven. Mm, nou, het is, het is 30 jaar. En als ik het allemaal zo optel, is het zeg maar, ik ben bijna 58. Dat is 10 jaar van die 58 heb ik gewoon in depressie doorgebracht. Dus het speelt. Nee, niet 10 jaar van die 58. Nou ja, 30 jaar depressie, maar het was niet steeds aan de hand. Oh, dus 10 twee jaar van, de, van die 38. 30 30 ja, okay. het, het is. Ja. Ja. Ja, dus tien ja. jaar als, ik het allemaal achter, als je het allemaal achter elkaar zit. Um, het, het heeft me geleerd uh, om te voelen. Het heeft me geleerd om mijn gevoel te benoemen. Het heeft me de weg gewezen naar wie ik nu ben. Als ik met mensen zit in coaching bijvoorbeeld, dan... Ja, dan kan ik heel ver meevoelen in wat zij meemaken. Um, ik ben ver weg geweest, dus ik kan, ik kan daar ook nog steeds met mensen heen. En, en ik uh, zeg maar heb, het klinkt een beetje dramatisch misschien... maar eigenlijk de lichte kant gevonden... en ook de bestendigheid van het licht in mezelf. En Dus als ik met andere mensen zit en ik, ik hoor verhalen... en ook dingen die ze meegemaakt hebben die heel erg zijn... dan kan ik altijd, zeg maar, spreek ik ze aan op het licht wat ze ook zijn... En haal en het ik dat heel naar positief. Voren. Uh, uh, ja. Uh, ja, het positieve is positiever geworden. Ja, en daardoor. Uh, ja. Is er nou ooit nog een man gekomen? Ja. Oh, ja. Ook nog vlak, vlak na het transformatiespel. Eigenlijk. Ja, dat kan ook niet anders. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik denk dat ik eraan toe was en ik heb het geluk gehad om iemand te, te vinden. Hij is een schilder en hij schildert al. Uh, nou. 24 jaar zo in dezelfde kleur groen. Hij is heel erg bezig met patronen. En hij zag ook bij mij eigenlijk het patroon. Hij, hij leerde heel snel zien van... Oh, uh, zeg maar, hij wist vaak eerder dan ik wanneer het niet goed was. Dus hij kon heel snel benoemen die dat. Zei hij, hey, het is niet goed nu. Dan moest ik er wel over praten. Nou, dan ging het eigenlijk weg. Uh, en wat hij ook met mij is aangegaan, er, er zat ook eigenlijk woede in mij. Ik was, ik was ook boos op God, om maar zo te zeggen. Om, om de onvolmaaktheid van, van de schepping hier op aarde. En uh, wat, hij, wat hij kan, kon en nog steeds kan, is, is eigenlijk niet niet ingaan dan op, op wat ik zeg, maar eigenlijk veel meer zien van... god, er is een soort woede die eruit moet. Nou, uh, oké, okay, kom maar op, laten we het maar doen. Uh, wat wil je doen? Uh, borden kapot gooien, oh. een beetje een Robertje vechten. Uh, wat is hier aan de hand? En hij is echt in staat geweest om, om, dat, met mij, uh, om dat met mij te doen. En woede is eigenlijk ook, ook levenskracht. En dat is, heb ik ook gezien, dat dat depressie is, je duwt iets weg. Ik duwde mezelf weg, zoals ik echt ben. Ik duwde een spiritueel leven weg, omdat ik daar geen aansluiting bij vond. En ik duwde ook uh, mijn woede weg, maar daarmee ook mijn levenskracht. En nu heb ik die ten volle beschikbaar. En ik ben al meer dan 18 jaar heel gelukkig met uh, deze man. Maar dat is ook gewoon een soort, of was ook een soort therape therapeut. Eigenlijk was hij net zo belangrijk als dat transformatiespel, ja. als ik het zo zeker. hoor. Ja, zeker. Zeker. En Het is de nacht van jouw leven, maar waarom, waarom schildert hij alles in groen? <laughs> <laughs> Omdat ik zei aan het begin, het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn leven eigenlijk. Het is gewoon een voorbeeld van wat het leven meemaakt. Ja. En bij hem zegt hij, het gaat, niet, het gaat niet om de kleur. Het gaat om dat je ziet ja, verf op een doek. Het is heel abstract... En kun je gewoon genieten van de vorm van de verf op het doek... zonder dat je gaat zeggen, oh, dat is wel een mooie kleur rood. Of, uh, oh, dit is... Uh... Ja, nee, het is eigenlijk een soort onbestemde kleur groen... die hij ooit gekozen heeft. Uh, nou, ik had ook, want ik heb in de tijd dat ik hem ken... al heel veel verschillende dingen gedaan... die wel allemaal in dezelfde stroom zitten. En hij blijft maar groen schilderen. Ja, ja. hij zou heel een keer naar blauw zijn. kunnen gaan. Ja. Waarom? waarom? Ja, waarom ook ja. eigenlijk. Ja, nee, daar zit wat in. Ja. Um, wat zijn jouw plannen? Want je bent uh, 57, 58, zei je, bijna 58, zei je net. Volgende maand. Uh, wat zijn je plannen nu? Mm. Wat Om de wereld plannen? te verbeteren. Nou ja, uh, der, kijk, de wereld. Als de wereld er aan toe is om verbeterd te worden, dan uh, ik doe ik er alles aan om daar aan mee te werken, voor zover ik het kan zien. Dus ik zit uh, alweer in een, uh, ik zit in een paar groepjes waarin we uh, het leven in eenheid beoefenen. Al zeven jaar met iets, dat heet het hele Center for Human Emergence, waarin we ja, al zeven jaar met elkaar ontdekken, goh, uh, als je een organisatie runt samen, een stichting en een bedrijf, hoe doe je dat wanneer je werkelijk gelooft in eenheid? Ja. En wanneer je gelooft dat ieder brengt wat hij te geven heeft en vraagt om wat hij nodig heeft. En nou, daar heb je wel wat over aan te gaan als dat allemaal verschillend is, bijvoorbeeld. Um, en dat is een enorm groot goed in mijn leven dat ik daarbij betrokken ben. En ik ben ook internationaal bij een, een groep betrokken. waarin we met mensen van over de hele wereld eigenlijk kijken naar. nou, mocht het zo zijn dat de mensheid op een dag ontwaakt in de verbinding, in het ene. Dan hebben wij vast geoefend. En nu wordt het met de zwevende. Als ja. de mensheid ontwaakt in het ene. Nou ja, <laughs> kijk, um, er is eigenlijk maar één mens op de wereld. Eén mensheid. En we lijken wel veel. Maar uiteindelijk is alles eigenlijk maar een uiting van hetzelfde ene. Die ene schepping. Ja. En er is één mens, als je... Je gaat niet, uh, ja, uh, in depressie uh, kijk je misschien wel eens naar je pols... en denk je, het ziet er ook aantrekkelijk uit... maar uh, daar heb ik het, je gaat uiteindelijk toch niet je eigen hand afhakken. Dus wanneer je beseft dat alle mensen, dat, dat we één zijn... dan ga je ook niet dingen doen die anderen benadelen... om zelf een voordeeltje te halen. Dus dan krijg je eigenlijk een heel andere en samenleving. En toch, ik heb die vraag eerder gesteld... en toen heb je me uitgelegd dat je dat niet zo ziet... maar toch denk ik dat moet toch deprimerend gewoon zijn nee. als je ziet wat er gebeurt nog in de wereld. Ja, maar mensen als je elkaar ook ziet, martelen. En... als je de krant leest, uh, dat is niet vrolijk. Doe ik ook niet elke dag. Maar als ik op mijn Facebook ben, dan zie ik alleen maar mensen die bezig zijn dingen op te bouwen samen met anderen in contact met de natuur, in verbinding met elkaar, in liefde. En die wereld zie ik alleen maar groter worden. En die is volkomen onzichtbaar zeg maar in de gewone media. Ja, ja omdat, omdat uh, in principe nieuws is bijna altijd slecht nieuws... en niet goed nieuws. Ja, en nieuws gaat ja. over, over de wereld, over de mainstream wereld... Eh, waar ik helemaal niet meer in leef. Ja, ik, ik, ik rij ook over de weg, in die ja. zin wel... Maar uh, verder begeef ik me in, in eco-villages... waar mensen uh, zo licht mogelijk op de aarde leven... en uh, niet de drie planeet gewoon nodig hebben. Je zoekt gewoon positief ook op. Tuurlijk. Ja, Ik zoek mensen die, die in verbinding constructief werken... aan hoe kunnen we het beter hebben met elkaar. En daar zijn er zoveel van. Vind ik het wel een bijzondere plek om te gaan wonen... om dan in, in, op een gracht in Amsterdam terecht te komen. Heerlijk. Ja. Ja. Nee, maar dan ben je net als ook meer een, een, een natuurhuis in Groenlo of zo. Of, uh, uh... Ja, ik ben echt een stadsmens. Ik hou van de creativiteit van de stad. En, en ja, ik heb het grote voorrecht om in een huis te wonen... waar al veel mensen voor mij hebben gewoond. En, en hopelijk, als we niet overspoeld raken, uh, veel mensen na mij. Dus ik ben daar een soort caretaker voor het moment. En het is heel rustig op de gracht en heel mooi. en Ik kan daar ook allerlei mensen ontvangen en... Uh, ja, dingen laten gebeuren. Maar eigenlijk uh, is, klinkt dat ook weer een beetje deftig, zoals dat gezin waar je ooit ja. uitkomt. Ja, ben ik natuurlijk ook. Toch, hè? Dat is er gewoon. Ja. Een, uh, zijn jouw ouders er nog? Mijn moeder leeft nog. En heb je nee, jullie waren niet van die praters, zei je al. Dus jullie tenminste niet over die onderwerpen. Heb je het wel eens over hoe goed het nu gaat in vergelijking? Met ja, dat probeer ik er wel te laten weten. Dat het echt uh, goed gaat. En misschien zou ik er meer kunnen laten weten. Hoe, hoe dat ook dankzij haar is. Maar we hebben het wel goed samen nu. Nou hebben wij uh, in een uur even dat leven samengevat. Ja. Bizar, hè? Is dat in 60 minuten eventjes, ja. uh, eventjes door? Um, zijn er nog tips? Of is er nog iets waarvan je zegt: van nou, dit moet ik nog echt even zeggen hierover. Want als je dat. De, ik, in die woede ja, en in dat woede. praten. Er ja, zo snel mogelijk over praten, echt waar. Het, het, het, ik kom ervoor uit. En als, we er met als meer mensen ervoor uitkomen, dan. Het, het, het, er zijn zoveel mensen. Hè? Dus, dus een kwart, drie kwart miljoen mensen die depressief zijn. Ja, dat de, dat de diagnose, is echt te veel. Ja. Dat, dat is de diagnose precies. Er zijn ja. misschien nog een heleboel anderen. En als we allemaal in onze afzondering blijven zitten. Ik ben dus verlang naar het leven in verbinding. Ja, zo snel mogelijk over praten. En, en ook die woede, niemand van ons heeft eigenlijk geleerd om met zijn woede om te gaan. Ben je nog bang dat er nog eentje komt van de winter? Nee. Gewoon nee. omdat dat een afgesloten, het, ja, het, een, het, het, een dichtboek ik heb is. Er helemaal, ik heb er nu tien jaar echt helemaal geen last meer van gehad. En ik, ik ben ook de angst kwijt. Lisette Schuitenmaker, dankjewel dat je er was... voor een uh, radiobiografie van een uur. Uh, dit is De Nacht van Uw Leven. Vijf uur lang. Mensen die een uur lang vertellen over hun leven. Straks na het nieuws. Herman van Die is dan te gast hier. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.